Dikter Hark met het NOS Journaal. De politie in Noord-Brabant is op in oorschot binnengevallen. Alle zeven woonwagens op het complex zijn doorzocht. De inval werd geleid door de Taskforce tegen de organiseerde hennepcriminaliteit. Die werd vorig jaar opgericht na een reeks gewelddadige incidenten. Vermoedelijk rivaliteit tussen drugsbendes. Er zijn met de inval arrestaties verricht, maar hoeveel mensen er zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. In totaal deden er 70 man mee aan de actie van de politie. mous gemeente en het energiebedrijf. Aan de Friese Waddenkust bij Holwert is de afgelopen dagen ruim 5000 liter paraffine aangespoeld. Het kaarsvetachtige spul is te vinden op een kuststrook van zo'n 20 kilometer lang. Rijkswaterstaat begint vandaag met het handmatig schoonmaken van de kust. Volgens Rijkswaterstaat is de paraffine niet direct schadelijk voor het milieu, maar het moet wel snel worden opgeruimd. Waarschijnlijk is de paraffine afkomstig van een boorplatform. De stof is een bestanddeel van olie. De botsing tussen twee hoge snelheidstreinen in China kwam door een menselijke fout en een fout in de seinapparatuur. Nadat de bliksem in een van de treinen was geslagen, ging een groen licht aan in plaats van een rood stopteken. Ook waarschuwde de verkeersleiding niet dat de trein stil stond op het spoor. Daardoor reed de andere trein gewoon door en botste achter op de stilstaande trein. 39 mensen kwamen om het leven, ruim 200 mensen raakten gewond. De Chinese premier heeft een grootschalig onderzoek aangekondigd uitzendconcern Randstad blijft het goed doen. In het tweede kwartaal steeg de winst met 36% ten opzichte van een jaar eerder. De netto winst bedroeg 76,3 miljoen euro. De uitzendconcern doet het goed in verschillende landen, ook in Amerika. Ook de omzet van Randstad steeg met 13% tot 3,9 miljard euro. Het weer af en toe zon, vanmiddag meer bewolking en enkele bui met in het zuiden kans op onweer. Het 20 tot 24 graden. Ook morgen zon uh, in een klein beetje in het zuiden kans op een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen. voor de van Brienoudbrug files van 3 kilometer. Tot zover de verkeers. Bent u al BN'er? Nee?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 Let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 internet, internet. internet. Van alle stress, verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en een aardig vuur. Kriebeld ze mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze strand of de kroeg. dromend in de duinen, de Van alle zorgen, lach als dit de storm. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het bocht je lange en gouden strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hey, hey, hey! Ik niet met volle teugen. Circuit, strand of de kroon. welke tent zullen we gaan zitten? Dirk? wat denk je? Gewoon hier, ik, als je het niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haren halen. Moet je eruitjes bij?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 En zomerheers.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 Op mijn rug in het gras en schouder maar ik vraag haar of zij misschien weet waarom wij bestaan waarom we worden geboren straks weer. Gaan. Maar ze zwijgt en kijkt me laag. Dan ben je vrij Het spel begint en dat het eindigt is gegeven Maar dat blijft het Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen